Zeven uur en dan net wel met het NOS-journaal. De Rotterdamse politie heeft beelden van de daders van de kunstroof in de kunsthal in Rotterdam. Op de videobeelden zijn volgens de politie... onherkenbare mannen te zien met bijzondere tassen. De politie wil onder meer weten wie die mannen zijn... en waar die tassen te koop zijn. De beelden zijn vanavond te zien in Hart van Nederland op SBS6. VVD-Eerste Kamerlid en wethouder in Roermond, Jos van Rij... wordt verdacht van corruptie. Hij zou als wethouder geld of diensten hebben aangenomen... en ook zou hij aan burgemeesterskandidaten informatie hebben gelekt. De VVD'er Ricardo Offermans, die door de gemeenteraad is voorgedragen... als nieuwe burgemeester van Roermond, is ook verdachte in de zaak. Vanmorgen werd huiszoeking gedaan in het huis van Van Rij en in het stadhuis. In het centrum van de Libanese hoofdstad Beirut is een aanslag gepleegd met een autobom. Die werd tot ontploffing gebracht toen een veiligheidschef voorbij reed. Er zijn acht doden en ongeveer tachtig gewonden. Er is enorme schade aangericht. De aanslag was in een wijk waar voornamelijk christenen wonen. Twitter gaat in Frankrijk antisemitische teksten verwijderen. Het sociale medium doet dat nadat een groep Joodse studenten had gedreigd met een rechtszaak.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 Het Openbaar Ministerie in Oostenrijk wijst erop dat beide ervaren skiers waren. Ze hadden daarom allebei hun eigen verantwoordelijkheid. En ze waren zich bovendien bewust van het lawinegevaar. Prins Frizo kwam op 17 februari in Lech onder een lawine terecht. Sindsdien ligt hij in coma. Het weer, vanavond eerst de opklaringen, later in het westen wat regen. Morgen overdag af en toe zon, smiddags overwegend droog. En het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Aan nou, de verkeersinformatie. Er staan nog files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor 1 Brugge, 2 kilometer. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht, 3. A27 van Utrecht naar Breda voor Noorderloos, 4 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Oost tussen Heteren en Knoopend E-Wijk, 5 kilometer. We zitten al in de 70ste minuut. Joel!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 WPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Ja, welkom. En tot acht uur te gast, Guus Keijer. Welkom, Guus. Dank je. je. bent hier te gast omdat je hebt geschreven... het is net verschenen bij uitgeverij Atheneum, Polak en van Gennep... De Bijbel voor Ongelovigen. En het is het begin, het is het eerste boek. Genesis. Dit jaar overigens, dat was in april, won je. Dat wil ik toch nog even gezegd hebben. De Astrid Lindgren Memorial Award. En dat is de belangrijkste prijs ter wereld voor een kinderboekenschrijver. Wat zo kennen de meeste luisteraars je ongetwijfeld vooral... als eh, een van onze allerbeste kinderboekenschrijvers ooit. <coughs> Hoe was dat trouwens om die prijs te krijgen... Ja, dat was, een, dat was verrassend en uh, voor mij volkomen onverwacht. Maar ja, het was natuurlijk wel heel uh, mooi en ik voelde me zeer vereerd. En uh, ze hebben me in, in Zweden op een hele leuke wijze gefetteerd. En het was een gezellige week daar. Dus al met al was het natuurlijk... Het was even, ik, ik, ik schrok even. Waarom schrok je? Ja, het is zo'n verpletterende prijs. <laughs> je houdt dat gewoon niet voor mogelijk. En ik had er ook totaal niet op gerekend. Maar nu ik hem heb, ja, zit is het, is het wel goed. Je hebt overigens... Ben je nu echt helemaal gestopt met het schrijven van kinderboeken of niet? Nou, dat weet je natuurlijk nooit. Uh, ik heb altijd uh, geschreven wat mij voor de pen kwam. Uh, mensen weten dat misschien niet... maar ik heb tussen de kinderboeken door altijd ook voor volwassenen geschreven. Een aantal, aantal, ja, en ook een aantal romans. Bijvoorbeeld als om over de Bijbel te praten. Ik heb uh, een boek geschreven over Isabel van Tyrus... Een, ja. de slechtste vrouw uit de Bijbel... En dat is ook al jaren geleden. Hè? Dus, uh, en ik... Het kan dus best wel weer gebeuren dat ik opeens een kinderboek schrijf. Het is niet zo dat, je, dat het een wilsbesluit is van oké, okay, dat is nu klaar. Zo nee, gaat dat Nee, niet. Wat, wat het schrijven betreft ben ik volstrekt willoos. Ja, is dat zo? Ja. ja nee, bedoel... maar dat, dat <laughs> interesseert hoe, hoe, hoe gaat het dan? Is dat dan bijvoorbeeld in het geval van een kinderboek... is dat dan omdat een personage zich aandient... of omdat je opeens een verhaal in je hoofd hebt? Het is heel geheimzinnig. Uh, ik weet niet precies hoe het komt. Het, uh, het, is iets, uh, het heeft iets met de toon van dat moment te maken of zo. Hè? Dat je, eh, of de stemming of zoiets. Het is moeilijk te begrijpen waarom ik, eh, waarom ik eh, voor het een of voor het ander kies. Maar nu de laatste jaren, zeg maar vanaf, <coughs> vanaf die moord op Theo van Gogh, ben ik toch alweer erg. Uh, met uh, religie bezig en tolerantie en dat soort uh, kwesties. Ja, daar hebben we een gesprek over gehad... over dat boek dat je toen hebt geschreven... naar ja. aanleiding van die moord op uh, Theo van Gogh. Ja. Uh, nu hier voor ons de Bijbel voor, voor ongelovigen. Laten we even... Hè, ik begon over jou als kinderboeken schrijven. Laten we even jouw kinderkamer uh, in, invallen. Je bent in Amsterdam geboren. Ja. En je hebt hier tot je veertiende gewoond. Ja. Je bent in een gelovig gezin opgegroeid. Op ja. Wat moet ik me daarmee voorstellen? Nou, eh, daar heb ik ook een kinderboek over geschreven. Ja. Eh, het boek van alle dingen. Het boek dingen. van alle dingen. Dat is het... je meest vertaalde boek, hè? Zo is het, ja. ja. Hoe komt dat? Ja, dat is een wonder ook. Omdat het, eh, toen ik het schreef, dacht ik... dit is wel heel erg Nederlands. Maar het wonderlijke is, eh, omdat het zo... Uh ja streng christelijk is en zo. Maar het wonderlijke is dat het dus in het Japans, in het, uh, in het Chinees en in het uh, uh, ja, in de wonderlijkste talen vertaald wordt. Uh, en ik, in Amerika, waar, waarvan je denkt, nou dat durven ze toch niet, zoiets. Maar uh, nee, daar heeft het ook behoorlijk succes. Dus uh, ik kan het niet begrijpen, maar het is mijn meest vertaalde boek. Ik vind het zelf ook mijn beste kinderboek, hoor. Dus daar zal het ook wel aan liggen. Waarom is het je beste kinderboek? Nou ja... Het gaat me het meest aan het hart. Ik vind, vind alle andere kinderboeken ook leuk. En uh, er zijn best ook andere boeken die ik, uh, die ik nog steeds zeer waardeer, Polken bijvoorbeeld. Maar het boek van alle dingen, ja, dat ligt me toch wel heel dicht aan het hart. Leg eens uit dat gezin waar je opgroeide, waar het boek van alle dingen over gaat. Nou, dat was een streng christelijk gezin. Uh, uh, in die zin dat, uh, dat de, de Bijbel uh, werd, wat ze toen noemden... Letterlijk genomen. Ik geloof dat letterlijk lezen eigenlijk niet bestaat. Maar de mensen die zeggen dat ze de Bijbel letterlijk lezen... die bedoelen eigenlijk dat zij de enige juiste interpretatie hebben. En die noemen ze dan letterlijk lezen. En ongeloof werd in, in dat milieu gezien als het, het werk van de duivel. Dat als je, mensen die ongelovig waren, die waren omgepraat door de duivel. Maar ik moet zeggen dat ik in mijn jeugd... in de vijftige jaren nooit een ongelovig mens heb ontmoet. Wij leefden echt in een gelovige wereld. En toen ik dus toen ik op mijn tiende ontdekte dat ik niet bidden kon... was dat dus een heel eh, angstige ervaring. Ja. Want Hoe ik... vaak gingen jullie naar de kerk trouwens? Nou, wij waren niet gereformeerd. Hè? Dus Wij jullie gingen waren... normaal naar de kerk. Wat waren jullie? Hoe heet Wij het? waren katholiek apostolisch. Dat is inmiddels een, een kerk of een secte die al verdwenen is. Dat waren wel Calvinisten. Kal nou ja, ze waren het gevolg van de Reformatie. Maar met Calvin hadden ze niks te maken. Het, had veel, het was veel verweer, ver, ver, ver, verwanter aan de Anglicaanse kerk en zo. Ja. Ook omdat die beweging uit, ergens in Schotland is ontstaan. Kat ik ben in de bar met de Oud-Katholieken trouwens. Ja, ja. Die zijn, is... Duits, Duits, dus je zou het ook in die hoek kunnen zoeken ja. hoor. Maar goed, streng, streng, streng gelovig. Ja. Je ontmoet nooit uh, ongelovigen. Nee, ik, ik, ik... Maar je woont in Amsterdam, hoe doe je dat dan? Nou kijk, zo'n milieu schermt zichzelf... Kijk, in de vijftige jaren waren er, waren er natuurlijk wel heel veel niet-christenen. Maar uh, zo'n milieu is in staat om je in een soort dorp te laten leven. Hè? Waar alleen maar uh, gelijk gezinnen in voorkomen. Dus je ging naar de christelijke school. En je, je, je, ja, oh, iedereen die je ontmoette was gelovig. Uh -huh. Dus van het bestaan van ongelovige mensen had ik nog nooit gehoord. Het was niet... Kijk... Uh, het, uh, het is niet zo dat ik daar nou heel erg onder geleden heb, hoor. Uh, kijk, niet alleen, uh, christelijke, uh, niet alleen christelijke ouders of vaders sloegen in die tijd. Dat deed uh, veel meer vaders. Dus dat, dat, dat ligt nou niet zozeer aan zijn geloof. Dat vond ik onprettig. Maar ik, uh, het christelijke uh, milieu op zichzelf, daar heb ik niet onder geleden. Ik heb bijvoorbeeld op school uh, heel erg genoten van het feit... dat de dag elke dag begon met een verhaal. Dat is toch fantastisch. Je komt de school binnen. goed, er wordt eerst gebeden. Daar had ik dan niet zoveel mee. Maar eerst daarna... wel, maar later. Dat, schrijf je hiernaar, dat kwam later. Dat kwam later. Nou, maar goed, je komt, okay, school dan, je binnen, komt de gebeden. school binnen. Er wordt, er wordt gebeden. En daarna komt het verhaal. Dat noemden ze toen bijbelse geschiedenis. Maar wat er in feite gebeurde, dat was dat een juf of een meester... heel gloedvol meestal, een bijbels verhaal vertelde. Nou, ik vond dat geweldig. En zo'n enorme tegenstelling tot de kerk waar gepreekt werd. Ik heb ja. toen al ontdekt dat er een enorm verschil is... tussen een verhaal en een preek. Het verhaal draagt je eigenlijk niks op... behalve dat je meeleeft mm -hmm. met de figuren erin voorkomen. In de preek wordt je steeds toegesproken wat je wel en wat je niet mag... en hoe je moet zijn en wat je moet geloven. En ik vond dat ontzettend saai. En meestal begreep ik er ook geen bal van. Maar die verhalen op school, ja, die hebben... Die hebben een enorme invloed op me gehad. Dat je zo kon vertellen. Dat, dat, dat je het over mensen kon hebben die zulke geweldige, spannende dingen meemaakten. Was dat, dat was elke ochtend een verhaal? Of een stuk van een verhaal, hè, dat kon ook. Maar was het, wat, het was altijd aan de Bijbel ontleend? Nee, was, het heette Bijbelse geschiedenis. Ze vertelden ja, dus, dus gewoon. Ze ja. begonnen bij Adam. Ja. En ze vertelden door de, de, de, de tocht door de woestijn. Weet je wel, de verovering van Canaan. Alles, alles, alles. Behalve dan als het tegen kerstmis liep. Dat vond ik altijd jammer. Dan gingen ze plotseling over op het Nieuwe Testament. En dan, ja. Dat vond ik een wat mindere periode. Maar ergens in februari werd dan het Oude Testament weer opge opgepakt. En waarom dan ging je... het je verder met koning David wat, en wat, wat, Waarom vond je dat minder? Ja, het Nieuwe Testament vind ik wat minder dan het Oude Testament. Ik vind het kruisdood van Jezus natuurlijk heel indrukwekkend. En de, en de Matthäus Passion, zou ik maar zeggen, van Bach. Uh, maar dat, dat vertellen, hè, dat vertellen op, die, op die school... dat schrijf je trouwens ook aan het einde van, uh, van dit boek... De Bijbel voor Ongelovigen, hoe, hoe, hoe goed dat uh, gebeurde... en hoe ze die, zeg maar, die, uh, die onderwijzers, die, die verhalen tot, tot leven zongen. Was dat ook met heel veel improvisatie? Uh, Kijk, ja, je komt er natuurlijk niet onderuit... dat uh, hoe gelovig die mensen ook waren... Ze gaven natuurlijk wel hun eigen persoonlijke visie van dat verhaal. En dat heeft me juist zo beïnvloed... omdat elke juf en elke meester vertelde het weer net iets anders. Dus je zag, je zag dat een verhaal iets is wat mensen tot zich nemen. Wat ze, wat ze, wat ze persoonlijk maken. Ja. En als je zo de Bijbel leest, en mag lezen ook... Uh, dan kun je die verhalen die meestal in het oude testament heel kort, heel bondig uh, zijn opgeschreven. En die misschien te kort zijn om werkelijk tot leven te komen. Die kan je tot leven brengen door ze, ze her te vertellen. Uh -huh. door, ze, door, ze, je, door je eigen visie op te geven. Wat heb jij trouwens toen van die even, even, even schiet me... Ik wil over die, die compactheid van die verhalen straks ook nog wel iets, iets vertellen. En waarom, waarom dat zo is. Maar wat heb jij van die onderwijzers opgestoken als het over vertellen aankomt? Ja, precies weet ik niet. Maar dat, dat, dat mensen een, een gegeven... Want eigenlijk krijg je in de Bijbel meer een soort kort gegeven van een verhaal. Ja. En dat je dat tot leven kan brengen als persoon. Dat is natuurlijk zeg maar het begin laat maar zeggen, van, het, van, van, van het schrijverschap. Dat je ontdekt dat je, je hebt een gegeven, er is een moord gepleegd of weet ik veel wat... er is een gegeven dat je in de krant hebt gelezen... en jij kan dat tot leven brengen door dat, dat gegeven je eigen te maken... en van leven te voorzien. Uh -huh. En dat, dat heb ik natuurlijk met deze Bijbel voor Ongelovigen geprobeerd. Ja. Om die traditie van het navertellen, om dat in leven te houden... en ook om te laten zien aan ongelovige mensen vooral... die de Bijbel niet kennen, hoe boeiend het is... Uh, om de Bijbel te lezen en te kennen. Ja, om dat misverstand even gelijk uit de wereld uh, te halen. Ik, ik zag op internet een berichtje voorbij komen van iemand... die zei, uh, uh, de Bijbel voor ongelovigen... Ja, laat me met rust, die dacht dus dat jij een Bijbel hebt geschreven... voor mensen die niet geloven, om ze alsnog gelovig te krijgen. Dat is niet, niet helemaal de bedoeling. Nee, ik vrees dat ik dat niet in me heb. Nee, nee. Want over ongelovigheid uh, uh, gesproken... We gaan weer even terug naar Amsterdam, naar die kinderkamer. Ja. Je zegt, op een gegeven moment kon ik niet meer, kon ik niet meer bidden. Toen was je tien. Nou, ik, ik, ik heb denk ik nooit kunnen bidden. Maar op een tiende, het moet in ieder geval voor mijn veertiende zijn geweest. Maar ik schat op mijn tiende, eh, herinner ik me dat ik in mijn bedje lag te huilen. Omdat ik probeerde te bidden. En telkens als ik dat probeerde, voelde ik dat ik me aanstelde. Dat ik het eh, vrome jongetje speelde. En dat ik een toneelstukje opvoerde. Dat ik in werkelijkheid eigenlijk niet... Ik kon geloven dat er aan de andere kant iemand was die, die dat hoorde. En dat, ik vond dat ik huilde, omdat je je daarmee natuurlijk geheel alleen voelt binnen ja. dat milieu. Ja, want je kende geen andere wereld ik dan ken, die wereld. Nee, en ik kende niemand eh, die, eh, die, zoals ik, eh, er in ieder geval voor uitkwam dat die niet bidden kon. Dus eh, dat, ik, dat heb ik ook nooit durven vertellen. En later, toen ik zeg maar, in de puberteit echt begon te beseffen... dat dit wat ik had ongeloof heette... Eh, heb ik dat ook niet eh, durven vertellen aan mijn ouders... omdat die dat totaal onacceptabel hadden gevonden. Wanneer had jij door dat het, dat, dat ongeloof uh, heette wat jij, wat jij had? Nou, ik denk uh, zo rond mijn veertien, toen ik vrienden kreeg die uit andere milieus kwamen. Op je veertiende? Toen woonde je niet meer in Amsterdam? Ja, nee, ik verhuisde naar Amstelveen... en daar heb ik op de middelbare school een aantal vrienden ontmoet die uit andere milieus kwamen, onder meer uit ongelooflijke milieus. En daar ontdekte ik dat ik dus niet de enige was. En dat was erg prettig. Maar tegenover mijn ouders, ik ben heel lang, ik, het heeft heel lang geduurd... voordat ik uit de kast durfde te komen. En wat is heel lang? Nou, toch minstens tot mijn twintigste, zoiets. Omdat ik wist dat voor mijn ouders en vooral voor mijn vader... Was ongeloof, ja was een, was een verleiding van de duivel. Ik heb later wel eens geprobeerd met hem in door, daarover in gesprek te komen. Uh, ik ben altijd enorm geïnteresseerd gebleven in het geloof. En in het raadsel uh, dat mensen, sommige mensen kunnen geloven en ik niet. Dat is toch een onoplosbaar raadsel. Ik begrijp niet hoe dat zit. Dat... Ik heb het geprobeerd om het daar met mijn vader over te hebben. Maar ondanks het feit dat ik veel belangstelling toonde voor zijn geloof... wilde hij van mijn ongeloof niets weten. Daar wilde hij geen woord over horen. Ongelovigen hebben niet... Gelovigen zijn, worden zijn vaak gekwetst. Maar dit kwetste mij. Ja. He, dus gelovigen hebben soms niet in de gaten... hoe kwetsend zij kunnen zijn. Maar snapte jij... Uh, wat, wat vroeg je bijvoorbeeld aan je vader? Nou, ik zal een voorbeeld geven. Eh... <Klacht> uh, de, de, die kwestie van uh, Abraham die zijn zoon moet offeren, ja. die kan je toch gaan. Dat staat ook hier. Tuurlijk, tuurlijk, want het is een van haar verhalen uit Genesis. Dat is toch onvoorstelbaar dat je het uh, goed vindt dat een vader in opdracht van een God uh, bereid is om zijn zoon uh, te slachten op een, op een altaar en te verbranden. Kijk, daar valt. Daar, dus als je zo'n vraag stelt. Maar dit is toch. Hij had toch nee moeten zeggen. Ja. Daar was met mijn vader absoluut niet over te praten. Voor mij, voor, voor hem was dit ja, een teken van geloof. geloof, geloof. Voor hem was, was Abraham een geloofsheld. En dan mocht je dus eigenlijk geen enkele vraag stellen. Maar een andere is nog veel enger eigenlijk. Mijn vader was iemand die van mening was. En moet je je voorstellen, vlak na de oorlog. Van mening was dat de Joden nog een keer uit Israël moesten worden verdreven... Uh, voordat Jezus kon terugkomen. Mijn vader verlangde enorm naar de terugkomst van Jezus. Uh, Jezus, kom haastiglijk, riep hij dan. Dat zei hij echt zo. Ja, ja, Jezus, kom. Kom, kom haastiglijk. Uh, en dat zei hij een keer. Nou, dan zult u het wel fijn vinden dat, uh, dat die Arabieren de joden de zee willen drijven. Daar schrok hij enorm van. En het was ook helemaal niet aardig van me om het zo te stellen. Want dat wilde hij natuurlijk helemaal niet. Nee. Maar tegelijkertijd... neemt iemand dat idee niet terug. Nee. Hij zegt niet... wat er ook in de Bijbel staat... dit kan niet waar zijn na de holocaust. Dat kan gewoon niet waar zijn. Dat, dat, en dat is voor mij een raadsel. Dat je niet tegen jezelf zegt... ja dit moet een vergissing zijn. Uh -huh. Dit kan niet anders. En, en denk je dat hij die, dat die nooit één moment heeft gehad... waarop hij, al is het ook maar een klein beetje, doorhad... hoe jouw hersenpan functioneerde? Nee, want ik denk, kijk, je kon met hem overal over praten... Als het, als het hier maar niet over ging. Omdat toen nog, ja, ik weet niet hoeveel mensen er nog zijn die, dat, die, die, die, die dit denken... Uh, maar vanaf, uh, laten we zeggen, vanaf de middeleeuwen is het idee dat ongeloof besmettelijk is. Of dat, uh, weet je wel, dat, dat uh, afwijkende meningen besmettelijk zijn. En dat daarom uh, die mensen moeten worden uitgebannen of, of, of op de brandstafel moeten worden gezet. Omdat besmettelijke mensen moet je uit de gemeenschap uitstoten. Het, het idee dat ongeloof. Besmettelijk is, leefde nog erg in mijn vader. Uh -huh. In die generatie. Dus je moest daar gewoon niet over weten. En dan een andere kwestie, bijvoorbeeld. Omdat, omdat ik een fan was van Gerard Reven. Uh, had ik een aantal. Uh, populair wetenschappelijke boeken gekocht. over het verschijnsel van homoseksualiteit. En toen zei mijn vader: Nou, daar kan je maar beter niets. Uh, daar kan, kan je maar beter niet over lezen. En dat komt uit dezelfde angst voort. He, dat als je. Meisjes dingen doet, word je een meisje. Ja. Als je over homoseksualiteit leest, word je een homo. Als je de Bijbel leest, word je gelovig. Uh, weet je wel, dat is, dat, dat, dat is een tamelijk mal idee. Maar dat leefde volgens mij toen nog sterk. Ik spreek over in Brands met boeken met Guus Kuiper En ik spreek met Guus, naar aanleiding van zijn net verschenen boek... De Bijbel voor ongelovigen, het begin genesis. Ik zal straks nog aan je vragen hoeveel boeken je in totaal gaat maken. Want je gaat natuurlijk gewoon die hele Bijbel nu... Doen. Heb jij, nog één vraag daarover. Heb jij ooit, hè, op, op je tiende kon je, niet meer, kon je dus niet, niet meer bidden. Je dacht, ik ben me nu aan het aanstellen. Op je twintigste was je echt gewoon, van het, was, je, was je ongelovig geworden. Je vader snapte dat niet. Heb je in die tussenliggende periode wel eens momenten gehad... waarop je, waarop je dacht, waarom moet ik anders zijn... Nou, geluk, nou nee, want gelukkig en, uh, voelde ik me heel goed thuis in, uh, tussen die vrienden die ik had gevonden. En ik vond het een enorme bevrijding, hoor, dat er mensen waren die dachten als ik. En uh, ik kon, ik, je, moet, je moet natuurlijk toch op een bepaald moment, dat doet iedereen, denk ik, uh, stap je min of meer uit je eigen milieu en je zoekt... Uh, uit het milieu waar je bent opgegroeid en zoek je je eigen milieu. En dat wordt dan, dat wordt dan een vriendenkring of, uh, of weet ik wat. En uh, if, voor mij was het alleen maar een grote opluchting. Maar ik vind het fijn dat ik geen hekel heb gekregen aan het geloof... en ook geen hekel heb gekregen aan de Bijbel, bijvoorbeeld. Kijk, dat is nou interessant. Dat je ja. geen hekel hebt gekregen... Ik, aan ik, de... ik ben niet meer... Kijk... Ik... Je bent niet in dezelfde valkuil gevallen... Nee, ik vind, ik vind de Bijbel... Een, een, een, er zijn andere antieke teksten die ik ook interessant vind. Maar de Bijbel is voor mij... Ja, het, is, het is echt een heel boeiend boek. Omdat het gaat over de ontwikkeling van het menselijk denken. En ook een de ontwikkeling van het menselijk geweten. En als je bijvoorbeeld naar Shakespeare kijkt... Dat is zo bijbels. Dat hou je niet voor mogelijk. Al die jaloezie ja. die in Shakespeare zit... Nou, die, die, die, die, die, die, bijna elke bladzijde in de Bijbel gaat ook daarover... En uh, je zou dus kunnen zeggen dat de hele westerse literatuur... is daaruit voortgekomen, uit de uit, uit, uit, uit Bijbel. Je, je, je, je, je hoort hem overal terug, de Bijbel, je, oh, ja. al, bij allerlei schrijvers. Ben je, hem altijd, ben je altijd blijven, op de lagere school zei je al... kreeg je die verhalen van die ja. onderwijzers, bij, Bijbelse geschiedenis... die ja. die verhalen prachtig uh, vertolkte. Ja, vond ik wel, Ja. Uh, ben je de Bijbel ook altijd blijven lezen? Ook in de tijd dat je, dat je niet, niet meer geloofde? Of is er een hele periode geweest dat je ook die hele Bijbel niet meer bekeken hebt? Ja, ja, ja. Ja, dat, ja dus, er zitten best gaten van jaren tussen, hoor. Maar <coughs> toch... Toen ik, heb ik heel vaak gedacht, uh, bij, als ik een, een of ander boek las... en, en dan dacht ik terug aan, pak weg de toren van Babel of zo... wat, wat stond er ook weer precies? Weet je, dan had ik toch wel weer de behoefte om dat op te zoeken. Dus echt weg is hij nooit geweest. Maar hij is niet belastend voor mij. Hij is niet, het is niet een boek daar waar ik, dat mij bedrukt maakt. Mij terugdrukt in, in, in een nogal angstige atmosfeer van... van, van, uh, van ja. Dat is ook alweer op zich heel grappig. Ja, ik, wil niet, ik wil niet voor psychoanalyticus gaan spelen <laughs> nu. Maar, hè, nee, maar ik bedoel, grappig is het wel. Je, je, je groeit op in een, in, een, in een toch tamelijk streng christelijk milieu. Voor je vader was de Bijbel echt gewoon... Dat moest allemaal letterlijk worden genomen. Ja. Jij kunt op je tiende niet, niet meer bidden. Je ontmoet ontsnapt daaraan. Maar, maar die Bijbel is niet belastend geworden. Ik hey, nog... denk dat dat door die onderwijzers komt. Ja? Ja. Dat, ze, dat die onderwijzers, hoewel het gelovige mensen waren... waarschijnlijk hadden ze ook de bedoeling... om hun geloof uh, al vertellend over te brengen aan die kinderen... Uh, was het toch voor mij vooral het verhaal. Ja. En ik, eh, bij mij is, is altijd bijgebleven... hoe ik genoot van dat vertellen van die meesters en juffen. Dus uh, er waren twee werelden. Er was de wereld... Want ik, er was in die tijd ook wel een kinderbijbel, maar die vond ik helemaal niet leuk. Mijn vader las meestal uit de echte bijbel voor me, soms uit de kinderbijbel van. Maar zich, die, die juffen en meesters deden het veel beter. Die kinderbijbel, wat is daar? Ja, dat... ja, Anne de Vries was dat geloof. Ik. Ja. Maar ja, die, die, die, hebben misschien ook, die had misschien ook wel wat sommige kinderboeken trouwens ook wel, wel hebben. Dat is namelijk dat, dat ze zich naar die kinderen uh, ja. overbuigen. Hè? Ja. Alle verhalen worden. Dat worden moet je niet doen verzacht toch? Verzacht en. Uh, dat Ja, het was te vroom allemaal. Maar dat moet je als kinderboekenschrijver toch ook niet doen? Ik bedoel, eh, ze, nee. Ze, ze, nee. over ze heen buigen. Nee, vreselijk. Nee. nee. Dat, heb ik, dat heb ik hopelijk nooit gedaan. Nee, dat heb je ook nooit gedaan. Nee, nee, nee. nee. nee. Maar dat is die kinderboek. Dus... Maar goed, die verhalen. Dat is wat je prachtig vond. Wanneer... Ja, kijk, het... mensen denken altijd dat uh, de Bijbel alleen maar over geloof gaat. En dat is niet zo. Kijk, je moet zo zien dat filosofie. Uh, uh, godsdienst. Uh, dat was in die tijd nog één ding. Ja. Dus je, je, je, wat, je, wat je leest. is een manier van denken. Het is niet. Ze zitten de, het Oude Testament. Vooral niet is, is helemaal niet geschreven om mensen te bekeren. Helemaal niet. Ze beschrijven de geschiedenis van een volk. En een, een, een geschiedenis van een, van een denkwijze. Die Hijne. zich ook ontwikkelt. En uh, je hebt. Dat is ook het leuke. dat in het Oude Testament. Uh, uh, spreek, uh, zijn er schrijvers die andere schrijvers tegenspreken. Dat is hartstikke leuk. Prediker is een hele rare man hoor. In ah, die he? Bijbel. Die, dat is bijna een ongelovige. Die, die, die, uh, die zegt, ja, voor God kan je toch niks begrijpen. Dus drink met, uh, geniet van je vrouw en drink met plezier je wijn. Weet je wel? Uh, een totaal andere stem opeens. Uh. En zo zijn er wel, wel meer. Ook heel leuk is bijvoorbeeld, dat weten weinig christenen dat in het Oude Testament helemaal geen eeuwig leven wordt beloofd. Helemaal niet. Nee, Nee, de Israëlieten gingen gewoon nog hun graf in, hoor. Ja. En bleven daar ook. Ja, dat weet ik. ik, heb, ik dat, heb, dat, dat weet ik overigens weer door het Jezusboek van, van, van uh, uh, Paul Verhoeven. Dat het, die, die, die zit bij zo'n uh, Jezus dat, ja, in Amerika, ja, ja. Ja, met, met godsdienstwetenschappers. Maar dat, dat eeuwig leven, dat is, dat is later bedacht. Is veel later bedacht, ja. Dus in de, uh, kijk, voor de, voor de schrijvers van het Oude Testament ging het niet om het overleven van het individu. in een, in een leven hiernaar. Nee, het ging om het overleven van een volk. Dat wordt beloofd. Ja. Dus aan Abraham wordt, een, wordt, een, wordt beloofd dat er dat uit hem een volk zal ontstaan. En dat dat volk door die God van Abraham. zal worden beschermd begeleid. Hij sluit daar een soort contract mee af met ja. dat volk. Dus waar het in het Oude Testament om gaat is het overleven van het volk. Ah. Ook de Joden hebben heel lang dus niet geloofd in een eeuwig leven. Waar komt dat? Uh, Jezus eeuwig... wel. Hè? Dus in de tijd van Jemmer daar heeft, er zit een apocriefboek tussen, heen nog. En daarin wordt over een, dat is ongeveer geloof ik als ik goed heb 100 jaar voor Christus. Dus in de tijd van Jezus begonnen ook de Joden te geloven in een eeuwig leven. Maar een gedeelte van de Joden niet. De Sadduceeën de tempelmensen, die geloven er nog steeds niet in een eeuwig leven. Maar waar hadden. komt het eeuwig leven vandaan? Want er was een soort beloning die ze nodig ja, hadden. Kijk, het, om... Er waren allerlei volkeren om, ja. om, om, om, uh, om Israël heen... die wel een eeuwig leven hadden. De Egyptenaren, ja. de Babyloniërs... Dus er was alle reden om dat... He, die je ziet ook meteen een soort Monty Python-scène voor ja, je film, ja, weet ja, je wel. Ja, ja. Met de ene groep die de handen gaat uitschilderen... omdat ze geen eeuwig leven ja, hebben. Ja, ja dat, is ding. En, en die... dat was ook zo. Ja. <coughs> de Farizeeën geloofden in een eeuwig leven, de Sadduceeën niet. Uh -huh. En pas ergens in de 12e, 13e eeuw... Is er, is, er, is, het, uh, is er een Joodse geleerde geweest in, in Spanje... die, die uh, zeg maar een soort geloofsbeleid is voor Joden heeft opgesteld. En daar wordt, op, wordt voor het eerst verplicht gesteld... dat je moet geloven in een eeuwig leven. Wanneer dacht je eigenlijk, want ik ga die verhalen opnieuw vertellen? Wat je dus nu hè, gedaan hebt, waar je mee, mee begonnen bent. Waarom wilde je dat? Uh, dat is een goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Het is een hele eenvoudige vraag. Maar... Geen idee, Wim. Nee, maar je snapt het misschien wel dat ik... Uh, uh, eigenlijk het jammer vindt dat wij die in een christelijke cultuur leven... of je dat nou wil of niet... Ja. Uh, je dat, dat je langzamerhand het idee krijgt dat weinig mensen nog weten wat er in de Bijbel staat. En als je dus het hebt over koning David dat niemand het meer wat zegt of bijna niemand. Ja. En ik vind dat een groot verlies. Dus laten we zeggen dat ik het, ik vind het leuk vind om te doen... Maar het is ook een beetje, ja, de oude onderwijzer in mij, niet waar, die graag wil dat de mensen dat... Die staat eigenlijk net als die onderwijzer, Ja, ja, ja dat ja. het zo simpel is, het niet voor zo de klas is. Het. En ik, ik denk, en, als je dit leest, en, ik heb geprobeerd deze Bijbel zo te schrijven dat je hem kan lezen als een roman. En als het je dan interesseert, dan kan je nog eens een keer terugkijken in de Bijbel hoe het daar staat. Ja. Ja. Nee, maar het is natuurlijk wel wat je het zegt. Het is heel belangrijk. Die verhalen, of je nou gelovig bent of ongelovig... dat maakt eigenlijk helemaal niet uit in dit verband. D dat is onze cultuur. Juist. Het is voor dat... mij een literair werk. Ja. En ik denk dat, dat je, dat je, dat je het, het, het, de mensen mm, uh, makkelijker kunt maken... door, uh, door, ze, door ze te interpreteren. Uh, en, en, en levendig te maken. En, en, en, en dan zullen ze zien dat deze verhalen ja gewoon zo uh, fundamenteel zijn er voor onze cultuur... Dat je, dat je ze eigenlijk niet kan missen. Ik ga een fragment opzoeken. Dan gaan we intussen luisteren naar alle files op de Nederlandse wegen. En dan zoek ik een mooi fragment dat jij dadelijk kunt voorlezen. ANWB. Dan hoop ik dat je snel kan zoeken, want het zijn maar twee files. Allereerst op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft-Noord en Delft-Zuid staat twee kilometer... En ook op de A50 Arnhem richting Os, tussen heteren en Knopendvalburg Valburg, een file van 2 kilometer. Nou, en die files die waren lang genoeg voor mij om te zoeken. Dit is overigens brandst met boeken en ik praat met Guus Kuijer over zijn De Bijbel voor Ongelovigen. Het begin, Genesis. Straks de vraag hoeveel meer. En gaat volgen hier. Dit lijkt me mooi mooi fragment: Toren van Babel. Ik ging het toren bouwen en dan. Okay. Het einde, en dat is ook mooi... want het einde dat is meteen een soort moreel vraagstuk... waar okay. we het over kunnen hebben. Ja. Dat, dat ga ik jou dan voorleggen. Oké. Okay. Ik ging een toren bouwen. En met die verschrikkelijke onderneming... zou ik een schat aan kennis opdoen. Wellicht meer kennis dan enig ander mens. Misschien zou ik geheimen ontdekken... die de aarde, de lucht en de wolken voor ons verborgen hielden of geheimen over de aard van de mensen en de goden. Want wie iets onderneemt, doet onhulpelijk kennis op. Alleen al door deze dingen te formuleren... kreeg ik het gevoel dat ik aan de rand stond van een grote ontdekking. En wel deze. Dat dit het was wat de goden het meest vreesden van de mens. Kennis. Ik wist nog niet precies waarom. Maar ik zag als in een visioen dat de goden vervaagden bij een teveel aan menselijke kennis... en dat zij leefden van onwetendheid. Maar tegelijkertijd leek het... of de goden juist aanstuurden op hun eigen ondergang... door de mensen te verleiden tot het vergaren van de kennis die zij vreesden. Ik besloot dat ik, door gebrek aan kennis... niet kon weten wat de goden wilden... En ik betwijfelde of Milka, mijn vrouw, meer wist dan ik. Ik ging een toren bouwen die tot in de wolken reikte en die onze stad beroemd zou maken in de hele wereld. Ik bouwde eerst een model van hout. De toren zou bestaan uit een lange weg naar boven. Een cirkelvormige weg in een nauwelijks merkbaar stijgende lijn. De tweede ring zou tegen de eerste aan liggen, vervolgens de derde enzovoorts tot de toren massief zijn hoogste punt zou bereiken. Daar waar de wolken zweven. De weg zou breed genoeg zijn om er met ezelkarren overheen te rijden. In de verticale wanden kon ruimte uitgespaard worden... om onderkomens stallen en voorraadkamers te bouwen. De toren moest een luchtstad worden... waar het wemelde van de mensen... en waarop zelfs tuinen konden worden aangelegd... die de stad van voedsel konden voorzien. Ik was trots op mijn ontwerp, omdat ik zeker wist... dat iets dergelijks nooit eerder door iemand was bedacht. En dat ik dus iets unieks in handen had. Maar Milka lachte mij uit. Dit is de droom van een dwaas, zei ze. Dit ding kan nooit door mensenhanden worden gemaakt. Ze had ongetwijfeld gelijk. Maar het was het soort gelijk waaraan ik een grondige hekel had... Ik ben liever een dwaas die in zijn handen spuugt... en geestdriftig aan een onmogelijke wij begint... dan iemand die gelijk heeft. Kijk, wat ik nou mooi vind... dat is overigens uit de Bijbel voor Ongelovigen van Guus Kuyen, voorgelezen door Guus Kuyen zelf. Wat ik nou mooi vind, de Toren van Babel... Uh, dat is in de Bijbel maar een heel kort, kort stukje... Wat jij nu eigenlijk doet, is wat die onderwijzers uh, op jouw lagere school... bij bijbelgeschiedenis toch dus ook deden. Ja. Het verhaal groter maken. Ja. Invullen. Ja, precies. Ja, ja en, en, en, uh, en misschien ook... Uh, de interpretatie die, die, die zij eraan gaven, die was soms eigenlijk uh, niet bijbels. Uh, zij hebben me bijna allemaal wijsgemaakt dat er in de Bijbel staat... Dat God uh, uh, tegen die toren was. Omdat dat zou wijzen op de hoogmoed van de mens. Uh -huh. En in de Bijbel staat dat God zegt: Dit is nog maar het begin. Als ze dit kunnen, wat kunnen ze dan nog meer? Ja. Hij is bang. Hij is bang voor die ontwikkeling. Voor ja. die stedelijke ontwikkeling. De God uit het Oude Testament, vooral in het begin, is een erg. God. Juist, is erg tegen, de, tegen mensen die zich vestigen. Ja. Hij heeft zelfs een hekel aan de akkerbouw. He. Hij is echt een god van de... Kain was een akkerbouwer. Abel was een, een herder. He. Dus hij, hij was voor Abel en tegen Kain. Dus dat vestigen in een stad... dat uh, zich technisch ontwikkelde... allerlei dingen kunnen draaien. Kennis. Kennis. Daar was deze god benauwd voor. En daarom daarom uh, uh, uh, zorgt hij voor die spraakverwarring... Waardoor, waardoor die toren niet kan worden afgebouwd. Maar dat was dus eigenlijk de angst zeg maar, van die rondtrekkende uh, ja, nomaden. Maar mijn, mijn, mijn onderwijzers ja. interpreteerden dus net zo eigenlijk als ik doe. Hè? Ja. Ze, ze, ze, ze, zetten hun, ze zetten die verhalen ook gerust naar hun hand als het zo uitkwam. Ik probeer zo bijbels mogelijk te zijn. Maar natuurlijk uh, interpreteer ik er, er, er lustig ook op los. Dat is, dat is duidelijk. Ja, wat ik zo mooi vind, daarom vroeg ik je om dit stukje voor te lezen... Dat is dat slot. Even trouwens wat me opviel bij dat voorlezen. Van, dat, dat, dat, is, dat is vertellend gedaan. Lees jij ook voortdurend als je een dag gewerkt hebt aan zo'n... Uh... Aan zo'n verhaal, lees je het dan voor jezelf hardop voor of niet? Of ja, ik wil, wel, ik wil wel graag dat het goed voorleesbaar is, ja. ja. En als ik er zelf over struikel, over een zin, dan, dan vind ik hem niet goed, nee. Maar dat betekent dat als je aan het werk bent... dat je voortdurend even stopt om voor jezelf voor te lezen? Ja, ik lees bijna alles aan mezelf voor, ja. ja. Dat kan je rustig zeggen, ja. Hoor je ook wanneer personages gewoon niet goed klinken? Ook uit je kinderboeken bijvoorbeeld. Als je, als je, ja. Zoals Polleke bijvoorbeeld. Ja. Ja. Kun je die... Dat moet je nu niet doen voor mij... maar kun je haar van spreken zo weer oproepen in je hoofd? Nu niet meer, maar toen wel, ja. Ik ben er 2,5 jaar mee bezig geweest. Ja, dan, dan, dan, dan, dan hoor je er, ja. Dan weet je ook welke ik woorden heb, zo iemand... Zou, zo vrij dat u, mensen vragen dan wel eens... maar dan komt er een film van en uh, is het dan niet erg dat... Enzovoort. Nee, want ik zie nooit iemand. Ik hoor ze. Ik hoor ze. Ja, dus ik heb nooit een voorstelling van een uiterlijk van, van mijn personages... maar ik hoor ze. Je hoort ze alleen maar. Ik hoor ze, ja. Dus, dus voor mij is het... Ja, dat, dat voorlezen is dus inderdaad heel belangrijk... want ik wil wel dat ze zo klinken als ik ze gehoord heb. Uh -huh. Wat ik nou mooi vind... want daar was ik naar onder, onderweg... dat is dit. Dit, dit heb jij ervan meegedaan dan, hè? Zo van, dit is de droom van een dwaas, zegt die vrouw. En dat ding dat kan nooit door mensenhanden worden gemaakt. En dan komt hij. Ze had ongetwijfeld gelijk. Maar het was het soort gelijk waaraan ik een grondige hekel had. Ik ben liever een dwaas die in zijn handen spuugt... en geestdriftig aan een onmogelijk karwei begint... dan iemand die gelijk heeft. Ja, nou, kijk. Ik zal een voorbeeld geven. Stel je voor dat iemand zegt... ik ga de hele Bijbel herschrijven. <lacht> dat, dat moet toch wel een gek zijn, hier, een dwaas. Ja, en toch ben ik liever dat. Ik weet eigenlijk dat het een bijna onmogelijke opgave is. Maar ik vind, het, uh, ik vind het. Ik vind het. Ja, ik vind het toch lekker om eraan te beginnen. Maar ben je ook meer in het algemeen, in het, in het leven buiten deze klus om, liever een dwaas die aan iets onmogelijks begint dan iemand die het gelijk aan zijn kant heeft? <laughs> ja, misschien. misschien ik weet het niet, niet altijd zo stellen hoor, maar. Ik heb wel een voorkeur voor mensen die iets gedurfd eh, ondernemen. En dan, dan staan er altijd mensen langs de kant die zeggen: Oh, dat kan helemaal niet. Weet je wel, en dat, dat is is dus Waarschijnlijk hebben ze gelijk, kan het niet, weet je wel. Maar, uh -huh. nu... Nee, nee de mensen die hebben gezegd al uh, eeuwenlang: Ja, vliegen, dat kan niet. Uh -huh. En dan komen er allerlei gekken die zeggen: Da Vinci of zoiets, ja, misschien, misschien kan het toch, weet je wel. En, en, en, en, en het lijkt een onmogelijk karwei en het blijkt toch te kunnen. Even tussendoor en dan ga, ik, dan ga ik iets over de Bijbel zeggen. Maar dit heeft er ook wel mee te maken. Herinner jij nog het moment waarop je tegen je vader zei... Als je het al gezegd hebt, ik, ik, ik ga schrijven. Nee, nee, nee. Nee, nee. nee die boeken die waren de plotseling. Wim, het is vervelend om... Kijk, mijn vader heeft het niet slecht bedoeld. Nee. Ja, het was ook... Natuurlijk, ja, een kind van zijn tijd. Maar. Eh, het was iemand. die zo strikt geloofde. Dat er, dat, dat, dat er eigenlijk maar weinig. mogelijk was. Toen hij gestorven was. Ik had heb hem natuurlijk wel steeds al mijn boeken gegeven. En. Eh, toen troffen we natuurlijk mijn boeken weer aan. in zijn boekenkast. En als je die dan opendeed. dan waren er overal zinnen doorgestrept, Snap je? Ik heb dat... Uh... Ja, dat is toch... Hè? Er moesten gewoon bepaalde delen uit je persoonlijkheid doorgestrept worden. Ja. Die mochten er niet zijn. En dat is eigenlijk veel zieliger, denk ik, voor zo'n man... dan voor mij. Uh -huh. uh, het is toch tragisch dat je zo bang bent... voor het feit dat uh, iemand anders is dan jij. Dat je hem letterlijk moet uh, corrigeren. Maar hoe mooi dan intussen dat jij nooit bang bent geworden... voor waar hij zich voortdurend op riep nogmaals. Namelijk die Bijbel. Ja. En die naar je hand bent gaan zitten. Ik ben wel bang, natuurlijk. Ik denk dat iedereen een best wel een beetje bang is... voor. Uh, agressieve fundamentalisten, ja. natuurlijk. natuurlijk. Daar ben ik wel bang voor. Maar daar heeft de Bijbel volgens mij niet echt schuld aan. <laughs> uh, mensen die kwaad willen... kunnen, kunnen natuurlijk een aantal, een aantal teksten uh, uit de Bijbel lichten... of uit de Koran lichten en daarmee hele slechte dingen doen. Dat kan, maar als je de Bijbel in zich heel leest. Of nee, je kunt net zo goed een groot aantal andere teksten bij elkaar vissen, waardoor je een heel vredelievend persoon wordt. Ja. Dus uh, ik ben wel bang voor sommige mensen. Met rare ideeën. Maar ik ben niet bang voor de Bijbel. Helemaal niet. Het bedrukt mij niet. Er het het staan verschrikkelijke dingen in. Maar ja, dus kijk nu naar Syrië. Niet waar? Ja. Het, die, die verschrikkelijke dingen gebeuren. Er gaan journalisten naartoe en terecht vertellen ze het verhaal... van wat er daar in Syrië gebeurt. Die verschrikkelijke dingen staan ook in de Bijbel. Uh, maar dat maakt de Bijbel niet voor mij bedreigend. Het geeft een beeld van, van de mens. Van het, zowel het goede, het prachtige, het schitterende van de mens... als het vreselijke van de mens. Als je het hebt over mensen... De Bijbel, je zei het ook al uh, eerder in dit gesprek... en toen haalde je Shakespeare er ook even bij... Hè? Ja. om te kijken wat, wat, wat hij allemaal aan, aan de Bijbel ontleend heeft. Er is dus een literatuurwetenschapper, dit Erik Auerbach... Uh, die heeft een heel mooi boek gemaakt... en dat gaat over, over, over literatuur, het ontstaan ervan. En die zegt... Um, tij, het bijzondere van die Bijbel is... toch in de eerste en de laatste plaats... dat het misschien wel een van de eerste momenten is... dat in teksten echt mensen van vlees en bloed tentonelen... Verschijnen. Ja. Meer dan alleen maar karikaturen. Is dat zo? Vin? Homerus misschien ook al wel. Maar... Ja, absoluut. Uh, ja. Maar <coughs> ik persoonlijk uh, vind de Bijbel nog veel menselijker. Ja. Uh, de, de Bijbel heeft niet minder behoefte aan uh, uh, geweldig slagvaardige helden en zo. Dus iemand. De, de mensen als. als uh, uh, Abraham of Isaac of Jacob, ja, het zijn geen halfgoden. Hè? Het blijven mensen met hele, die soms hele rare dingen denken of doen. En uh, moet je voor ook dat, dat, dat, dat is toch een schitterend verhaal dat Jacob uh, in, in, een, in een gevecht raakt met God. En dat, dat kan ik bij, bij Griekse mythologie niet voorstellen, dat, dat Jacob, die gewone mens is, geen halfgod of zo, gewoon een mens, en dat die, die God van Jacob, die kan niet van hem winnen. Echt waar, dat staat er dus echt in in de Bijbel. God kon niet van Jacob winnen. Ze vechten de hele nacht, uh -huh. ze slaan elkaar helemaal verrot, maar op, op, als het dan het de ochtend wordt, dan ziet God in dat die uh, Jacob er niet onder krijgt. En dan geeft hij hem nog even een gemene tik op zijn heup... en dan zegt hij, oké, okay, nou is het genoeg geweest. En dan gaat hij weg. Dat is toch fantastisch? Want dit is dus, naar mijn gevoel, een beschrijving van de worsteling... die de mens heeft met God, oftewel de worsteling met het, met het raadsel dat leven heet. Uh -huh. En da, ja, dat soort metaforen, die spreken me erg aan. Zou je trouwens even gewoon het begin willen lezen... Oh, je wat, wat, nou ja, kijk, ik zat, weet je waarom ik daar opeens naar keek? Opeens? Want jij zei: Kijk, als ik, als ik personages bedenk, dan ik hoor altijd, uh, ik hoor altijd men, mensen. Ja. Nou, de Bijbel begint natuurlijk zo. In den beginnen was, was het woord. En toen dacht ik. Ja, dat zeg ik. <laughs> en toen dacht ik: Nee, maar ik, zag, ik, ik zat. Even kijken hoe jij bent uh, begonnen. Maar ja. jij begint net nog weer iets anders. Maar heel mooi. Lees die pagina uit als je wilt, het verhaal van Adam, hè? Het begon met een woord. Het was een woord dat zomaar in mijn hoofd opkwam... en nergens bij hoorde. En het woord was... God. Het was eigenlijk een woord van niets. Maar het sprak me aan. Het straalde kracht uit. Maar het betekende niets. En het had niets te doen. Toen dacht ik... zo is alles begonnen. Toen er nog niets was was er een woord dat heel sterk was, maar dat niets betekende en niets te doen had. Daarom gaf ik het woord ogen, oren, handen en voeten. Toen God eenmaal uit zijn ogen kon kijken, dacht hij... Ik zie niets. Wat heeft het voor zin om te kijken als er niets is? God was helemaal alleen in de leegte... Het is niet anders, zuchtte hij. Er is niets. Ik moet er maar iets van maken. Hij had het nog niet gezegd of er gebeurde iets. Hij staarde verbaasd naar zijn linkerhand. Hey, zei hij, er is iets. Er lag een balletje in zijn hand. God keek zijn ogen uit omdat er iets was om naar te kijken. Heb ik van niets iets gemaakt, dacht hij. Hoe kan dat nou? God dacht honderd jaar na en toen zei hij... het maakt niet uit hoe het kan. Wat kan ik ermee? Dat is een betere vraag. Wat zou er gebeuren wanneer ik dit balletje opgooi? Hij keek naar het balletje en zei... ik ben nieuwsgierig. God, Gods hart tintelde ervan. Ik doe wat er in me opkomt, dacht hij, want dat is leuk. Hij tulde tot drie... En hup, daar vloog het balletje het niets in. Het spatte met een oorverdovende knal uit elkaar. Beng! Allemachtig, riep God geschrokken. Wat een knal! De stukken en brokken vlogen alle kanten op... omdat er een waanzinnige kracht in het balletje zat. Daar had God niet op gerekend. Dit wordt erg onvangrijk, dacht hij. Zometeen ontstaat er iets waarin ik word opgeslokt. De stukken en brokken vlogen steeds verder uit elkaar... waardoor er een ruimte ontstond. God had nooit ergens gewoond. Maar nu woonde die ergens. Het was een troep. Alles vloog door elkaar en knarste en barstte. De vonken vlogen ervan af. Het was een chaos. Dat komt ervan. Als je nieuwsgierig bent, dacht God. Maar goed, het is nu helemaal gebeurd... God dacht dat hij het balletje had laten ontploffen. Maar misschien was dat zonder hem ook wel gebeurd. Wie zal het zeggen? Eén ding is zeker. God verveelde zich niet meer. Omdat alles uit de hand was gelopen. Ik denk dat er orde moet komen in de chaos, dacht hij. Want hier word ik erg moe van. God hoopte dat er een plan was om de boel op orde te krijgen maar het was zo'n enorme rotzooi dat er geen beginnen aan leek. Laat het beginnen. Alsjeblieft beginnen, dacht hij. Hij wachtte geduldig een miljoen jaar, maar toen was het begin nog steeds niet begonnen. Het begint niet zomaar, dacht God. Misschien moet ik er iets aan doen. Maar wat? God piekerde zich suf en voelde zich akelig machteloos. Wat kon één enkele God beginnen tegen zoveel troep... Waarom stond hij er alleen voor? Alles wat ik zie... is uit dat balletje voorgekomen, dacht hij. Maar waar kom ik eigenlijk vandaan? Hij wist het niet. Guus? Wat? Ja? Nee? Wat ik je nu wil vragen? Mag ik even? Ja, okay. Wat ik je nu wil vragen? Ik had er trouwens ademloos... ook gewoon nog een heel uur willen naar willen luisteren, hoor. Maar ik moest opeens ook denken aan wat je net zei over hoe je personages hoort. Mm -hmm. Je ziet ze niet, je hoort ze. Ja. Nee, ik heb geen idee hoe Adam eruit ziet. Nee, nee. nee. en ook niet God. Maar nee. wat, wat, wat voor man is dit? <coughs> Kijk, ik vind het begin van het genesis... Uh, uh, wordt verteld door, een, wat mij betreft... een tamelijk lieve, naïeve man. Of vrouw, weet ik eigenlijk niet. Dit is een, dit is een hele naïeve, een beetje ja, naïeve ja, man. Ja, als, uh, genesis, heeft, ik vind... Maar dat is maar een, een mening. Ik vind het begin... Uh, leuk, naïef. Ja. Het wordt hard en uh, naar, na K&A... en Abel, of bij K&A. en Abel. Maar dat hele verhaal. Je kan dat verhaal natuurlijk vreselijk tragisch opvatten. Weet je wel, van het eten van die, van die boom der kennis en zo. Nee, ik vind het een uh, mooi, onschuldig uh, verhaal over het ontstaan van het bewustzijn van de mens. Wat eigenlijk de zondeval is, eigenlijk de bewustwording van het feit dat, dat we morele wezens zijn. En dat is pijnlijk, want opeens, uh, als je geen dier meer bent, dan moet je je voortdurend afvragen of iets kwaad dan wel goed is. Ja. Het, is het, het, het zelfbewustzijn neemt ook met zich mee dat je beseft dat je sterfelijk bent. Kortom, dat eten van de boombrek kennis is een pijnlijk iets, maar het wordt in de Bijbel geschreven, toch beschreven als ja, zacht, vind ik, en naïef. En het, die toon heb ik geprobeerd. Uh, maar je ziet de consequenties. Zie je dus als iemand een god bedenkt. Zoals ik dat me voorstel. Bij die Adam. En er, komen, en er komt nageslacht. En je, je, vertelt het, je vertelt het. Je vertelt over die god. Je geeft dat door. Dat dan sommige mensen gaan dat wel heel erg. Zich wel heel erg letterlijk voorstellen. Weet ja. je wel, dat er, en dan wordt het ook meteen een probleem. Dan wordt het meteen een probleem. Dus na Adam en Eva wordt het een beetje een probleem. Meteen al tussen Abel en uh, Kain. En dan is die mooie, naïeve... Ja, dan is de naïeve toon een beetje verdwenen, ja. Dat vind ik, ik ook in de Bijbel en dat heb ik dus ook zo overgenomen. Het is mooi, die registers die je allemaal open hebt, hebt getrokken wat dat betreft. Maar, hoeveel boeken gaan het worden? <laughs> ja, ik heb geen idee, maar uh, ik uh, ben in ieder geval uh, met een tweede deel begonnen. Ik ben, dus, ik ben nu, ik heb Exodus gehad en ik... Uh, uh, overigens ook een, ja, een buitengewoon boeiend verhaal. Over de tien plagen van Egypte en zo, weet je wel, de faro en Hoe, wanneer... de farao. En de tocht door de woestijn. Hoe laat begin je met werken? Is vroeg. Wat is vroeg? En nou, om een uur of ik, ik sta om vijf uur of morgens. morgens. En uh, dan bij ons komt de krant. Dan, dus dan ligt de krant dan al in de bus. Dus dan lees ik de krant, een kopje koffie en zo. En uh, nou, pak weg. Ik ben, ben traag in die dingen, dus ik zal tegen een uur of zeven beginnen. Tot? Nou, dat werkt eigenlijk heel makkelijk bij mij. Ik leg mezelf de taak op, helemaal niet zo zwaar hoor. Um, 500 woorden per dag. 500 woorden per dag? Dat dus kan de ene keer dus lang duren. Ja. En de andere keer wat korter. 500 woorden per dag, dat is een A4 per, per ongeveer, of niet? Ik, ja, ja, zoiets. Ligt wel een beetje wat van letterlijk. Maar dat kan, dat, dat, kan, dat kan uren duren, dus. Ja, kan. Maar uh, laten we zeggen dat ik in vier, vier uur of zo vier uur ben, ik wel klaar. Maar het gebeurt ook wel eens dat je om half... Nee, niet om half acht alweer... Uh... Nou, soms, Laat... soms kijk als het niet gelukt is... Of dan, dan uh, ga ik s'avonds bijvoorbeeld nog een tijd zitten. Of uh, weet je wel. Waarom? Dan neem ik echt expres even pauze. Want als je vastloopt, dan is het goed dat je je even ervan losmaakt. Waarom begin je zo vroeg al? Ik ben een ochtendmens. Dus ik ga ook vroeg naar bed. Ik, uh, ik hou van de ochtend. Maar heb je ook al een, heb je een idee hoeveel boeken dit gaan worden? Nee. Zo maar... denk je niet. Hè? Zo denk je niet, zo van, dan moet je horen dit gaande... Nee, ik heb geen idee. Nee. want ik, eh, ik weet nu, dat ik, denk ik, de, dat, dat Exodus en Joshua wordt weer één boek worden. Ja, dus de uittocht en de intocht, dat wordt weer één boek. En dan kom je aan de rechters toe. En ik heb geen idee waar, hoeveel ik daarvan ga vertellen, dat weet ik niet. Maar, maar ik weet ook niet of ik... Kijk, je weet natuurlijk nooit of je dat echt volhoudt. Dat, dat, dat weet je niet. Maar voorlopig ben ik enthousiast genoeg... Ja. Het het is uh, ook het, ik kan het niet vaak genoeg ook tegen de luisteraars roepen. Het is ook, het is ook een prachtig boek. Je hebt het een paar keer voorgelezen ook uh, dit uur. En het klinkt natuurlijk ook prachtig. Maar wat nu als er zich opeens weer een ander personage aandient die in een ander boek moet? Nou kijk, ik heb wel gelukkig de geest... Uh, <laughs> dat ik, dat bij mij komen die dingen gelukkig niet uh, door elkaar heen op. Dus uh, nu zit mijn geest zo vol met uh, wat ik nu aan het schrijven ben, er komt niks tussen. Je slaat voortdurend de Bijbel die op ook, neem ik aan. Ik neem aan dat je zocht ja, werkt. Je... Maar daarnaast ook uh, bijvoorbeeld Flavius Josephus... is voor mij een hele belangrijke nevenbron. Ja. Dat is de, de historicus uit de tijd van Jezus... die uh, aan de Grieken heeft geprobeerd uit te leggen... wat het Joodse geloof nou precies inhield. En hij heeft al die verhalen van de Bijbel ook allemaal ja. opgeschreven... maar op een net andere manier dan in de, in de Bijbel staan. En soms heeft hij gegevens die hij blijkbaar uit bronnen heeft die wij niet meer kennen... die voor mij heel interessant zijn. Nog één hele korte vraag op de valreep. Echt op de valreep. Zit je in gedachten ook alweer eens een keer in dat, in dat schoollokaal... en dat je dan, zeg maar, zo'n onderwijzer... een bijbelgeschiedenis hoort vertellen? Ja, ik, en... denk, ik denk dat die in mijn hoofd nooit echt zijn weggegaan. Hè? Dus zodra ik stukken stuk uit de bijbel lees... Dan, dan is het vooral, geloof ik, het enthousiasme waarmee ze vertellen... Ik wil je bedanken. Oké. Okay. Dank, Guus Kajer. En ik sprak met Guus Kajer over zijn De Bijbel voor Ongelovigen. Het begin genesis. Uitgegeven door uitgeverij Antoneum, Pollak en Van Genep. En er zullen meer delen verschijnen. Dadelijk, na acht uur, hier op Radio 2, twee dingen. het Govert van Brakel. En die praat met Esther Jacobs over de verkiezingen vandaag op Curaçao. En over Livestrong, de stichting. Heeft er iemand een mooie roffel voor vroege vogels?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 Oostenrijk. Uitpakken en meer beleven. Ultieme winterpret in het Vooralbergse Brandnertal. Voor gezinnen met kinderen. Kijk op austria.info <tie>